Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over het besluit van Israël... om de Gazastrook helemaal af te sluiten van noodhulp. Artsen zonder grenzen zegt dat humanitaire hulp nooit mag worden gebruikt als wapen... en noemt de beslissing schandalig. Het Rode Kruis zegt dat het dramatisch zou zijn als de blokkade lang gaat duren. Er zijn nog steeds tekorten en uh, mensen zullen nu gaan, gaan opmaken wat, uh, wat ze hebben. En uh, nou, er gingen ongeveer uh, zo'n 700 trucks per dag uh, naar binnen. Vooral met, uh, met voedsel, maar ook met medicijnen en, uh, en tentdekens. En uh, ja, nadat dat werd afgekondigd is de hele stroom stilgelegd. Ook de VN veroordeelt het sluiten van de grenzen en zegt dat het in strijd is met internationaal recht. Recht. De Australische marine heeft een oceaanroeier gered... die bezig was om de stille oceaan over te steken. De man was in een tropische storm beland met keiharde wind... en golven van 7 meter hoog. De overtocht was een fundraiser voor Oekraïne. De man uit Litouwen was in september begonnen in Amerika... en was bijna klaar met de tocht van 12.000 kilometer. Japan heeft moeite om genoeg matcha te produceren. Die groene thee is de afgelopen jaren veel populairder geworden. Ook in Nederland kan je het op veel plekken bestellen. De productie in Japan is al bijna verdrievoudigd... maar dat is nog niet genoeg om aan alle vraag te voldoen. Matcha maken is dan ook best ingewikkeld. Specifieke theeplanten moeten wekenlang bedekt worden met doeken. Daarna worden de planten gestoomd, gerold, gedroogd en uiteindelijk gemalen. En een schilderij dat meer dan 50 jaar geleden werd gestolen in Polen is in ons land opgedoken. Het werk van een beroemde schilder uit de 17e eeuw... verdween in 1974 uit het museum in Gdansk. In de lijst zat niet het echte doek, maar een foto daarvan. Daarna werd het een behoorlijk grimmig verhaal, vertelt deze kunstdetective. Destijds heeft de geheime dienst in Polen... die wordt verdacht van deze hoofd. die heeft onderzoek gedaan. En op een gegeven moment meldde zich een douanebeambte... die had wel informatie. En vlak voordat hij ondervraagd zou worden, is die vermoord. Op een begraafplaats hebben ze een petroleum over hem heen gegoten... En in brand gestoken. De moord en de roof zijn nooit opgelost. Maar het kunstwerk is nu dus wel teruggevonden. Het hing gewoon in het museum in Gouda. Daar wisten ze niet dat het was gestolen. Krijg je het weer nog vanochtend behoorlijk fris? De dag begon een beetje mistig. Daarna werd het wel snel lenteachtig. Veel zon, weinig wind en een graad of negen vandaag. ZFM: Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Sometimes in love, sometimes miserable. And I still hear my mama's voice inside of me. La melody, la melody. C'est comme si, c'est comme ça, c'est C'est en haut et en pas It goes up, it goes down And around, and around Que sera, oui sera Écoute-moi, oh maman, chanter Un, deux, trois C'est la vie zo is het leven, Hans. Zo is het leven zelf hier. Oh, goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort inderdaad. Want, en uh, uh, ja, het is vijf uur voor tien, dus uh, tijd uh, zaterdag ja, om mee te beginnen ja, om Goedemorgen uur. Zandvoort uh, op te zetten. Ja, tijd tenminste... geleden dat we met z'n tweeën zaten trouwens, uh, Ger. Wist jij niet dat we met z'n tweeën zaten? Ja, dat wist ik wel natuurlijk, maar dat is, ik zeg alleen maar de ja, tijd geleden, geleden. Ja, dat ja -jij, jij hebt een, een kleine blessure. Ja, ja, ja een rugblessure en ja, het gaat wel elke dag ietsje beter. En gelukkig. Dat, dat is het uh, goede verhaal. Want in het begin kon ik... Uh, kon ik eens mijn bed uitkomen. Nee. <laughs> Maar het is wel heel stoer dat je nu ook op de fiets bent. Ja, daarom. Nee, het moet ja. een beetje in beweging blijven allemaal. Ja. Ik ja, nee, wel. ik begrijp ja. het net zo goed als jij. Ja, heb je hey, goed. Hans, uh, uh, ja, ik heb een goede week gehad. Oh, mooi, mooi. En, uh, en, en nog sterker, de week is nog steeds goed. Ja, veel ja. naar de Formule 1. Uh, ik, heb, uh, de ja, ik heb drie dagen heb ik, uh, heb ik het opstaan. Op ja, ik had het, uh, ik had het als een soort behang. Uh, ja, precies. Tv behang had ik aanstaan. Ja, ja. En En af en toe kan je zien wie er dan... Ja, uh, de want er de is natuurlijk en, verder weinig aan. Ja, en je kan toch uh, niet zeggen wat... Helemaal niet, want je weet niet wat voor set-up ze rijden. En hoeveel misschien erin er zit. Enzovoort, enzovoort. Maar goed, het was wel aardig om die wagens allemaal even weer te zien rijden. Hè. Ik vind de hele mooie wagens tussen zitten. Ja, ik vind die uh, Racing Bull wel mooi. Die ja, prachtig, witte. Prachtig, ja, dat heb ik wel mooi gedaan. Ja. Ja. Kijk, die, die, die Red Bull die is, is ook precies hetzelfde. Ja, nee, waarom niet? Volgens mij hebben ze gewoon een wagen van vorig jaar uitgebracht. Of van twee jaar geleden. Die was ook veel beter inderdaad, precies. Nou, maar ik vind het wel bijzonder dat. Uh, de techniek die erachter zit ja. is uh, zo bizar. Uh, Iedereen ja, maar... denkt, nou dat is een auto, die rijdt rondjes. Maar het is zoveel ja, meer. Maar elke en, uh, honderdste seconde is er één. Hè? Dus ja, dan, uh, en ze ja. zitten in, uh, zoals uh, bij Red Bull heb je een Milton Keynes. Mm -hmm. De fabriek. En uh, daar zitten ook een man of veertig. Mm -hmm. Nou, meer, veel meer man. Ja, mee te kijken. Hoe okay. met ja, ja, ja, ja, ja, ja, En die data ja, ja. Te, te, ja, klopt, te, te, analyseren. te analyseren. En, dan en dan er ja, zitten ja, er ja. ook nog, geloof ik, twintig uh, in, <coughs> op het circuit zelf. Ja. En er zitten nog een paar aan de pitmuur. Ja. Dus er zitten gewoon uh, bijna honderd man. Ja, te graag, om te analyseren, om te kijken hoe... Uh, ja. Dus ja, maar we dat... gaan het straks nog wel even hebben over de formule 1, want... Uh, ja, precies, uh, want er komt een quiz, hè? Er komt een quiz, inderdaad. Ja. Daar gaan we een beetje over praten. Uh, maar dat is het laatste onderwerp van dit uur. Wat gaan we verder doen? Uh, nou, dat ga ver. ik je vertellen. We, uh, uh, in Haarlem 105 is een, uh, een, een interview geweest met Kim uh, Geuritsen en uh, Ronald van Tichel. Van jongs en uh, Ronald van ja. Teggen van de PVV. Ja. Oh, natuurlijk over het Battersplein. Dat, en, Battersplein, en, uh, dat kan naast niet anders. En ja. het, het leuke is dat wij aan het eind van het programma... om uh, nou, uh, zeg maar 20 dus minuten voor op, 12... 12 ja. Ja, uh, Jan-Jaap de Kloet hier hebben. Ja, redden. de wethouder inderdaad. En die uh, gaat dan reageren op het hele verhaal... En, ja, daar uh, zal hij dingen Ja, en, ook, en ook, de een hele week, he, die wel heel raar is geweest allemaal ja, natuurlijk. Maar zeker. goed, uh, we, we gaan dat wel horen van hem. We uh, hebben natuurlijk ook muziek van Jelmer. De muziek van Jelmer en techniek. En techniek uh, van Jelmer. Leuk, Jelmer, U had een eerste, mooie eerste nummer. Want jij houdt wel he, van, de, van de... Nou, van Songfestival -festival. inderdaad. Dat, uh, we kijken natuurlijk toch weer naar uit. Ook al is het vorig jaar een beetje gek geloven met uh, Joost Klein. Ja, uh, vind je? Bedoel, zeg, dit, ja. Jaar, uh, <laughs> ja, dit jaar doen we gewoon weer mee, want zo gaat het dan blijkbaar. Ja, maar is dit een het uh, liedje, denk je, of niet? Uh, nou, ik vind het een heel mooi nummer. En het heeft natuurlijk ook een leuke combinatie met Frans en Engels. Ja. Ik vind alleen het refrein vind ik een beetje standaard. Ja, dus het is ja, een ja, beetje ja. zo la la la. En dan... Ja. Gaat het eigenlijk... Ja. Uh, het lijkt wel in je hoofd zitten. Uh, er, maar... afhankelijk van wat, wat, wat er omheen komt. Hè, de show zelf. Ja, precies. Ja, ja. Nee, daar ben ik ook wel benieuwd ja, naar. Ik ben zag, ik wel, ik naar, zag ja. wel toen het nummer uh, werd gepresenteerd... dat we wel zijn gestegen bij de boekmakers. Dus ja, dat zag ik ook. We ook, ja. staan ja. nu in de top vijf. Laten we eerst die finale maar eens halen. Op die dinsdag ja. ervoor. Ja. Dus, uh, maar, goed, maar dat uh, is uh, twee uur. Uh, in de nee, eerste uur hebben we ook nog Patrick Berg. Over het schoonwandelen. Want hij is natuurlijk ondernemer... Meest duurzame, meest duurzame ondernemer, ondernemer ja. van, niet, nee niet ondernemer persoon, persoon. Ja, ja, ja, van, van Zandvoort geweest, maar hij doet het al lang zo en hij doet het al heel lang, ja, ja dat is wel heel mooi en dan verder hebben we nog Anita Venema van Pluspunt. En die komt te praten over de groepstraining Stoppen met Roken. Nou, jij hebt ook ooit gerookt. Uh, ja, ik kan me niet herinneren, maar uh, ja. <laughs> en uh, ja, dan, uh, nou, dan kunnen we... Kunnen ja, weer. en Jelma gaat ook nog praten dan over... Uh, en Jelma gaat nog praten de over nieuwe de nieuwe programmering van Pride at the Beach. Precies. Nou, vol programma. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja, ja Laten we beginnen met uh, te luisteren naar Kim Geuritsen van Jong Zandvoort. En Ronald van Tiggelen van de PVV. Hoe dat allemaal gegaan is. Uh, Afgelopen af... dinsdag met de raadsvergadering. Precies. En ze waren bij uh, onze collega's van Haarlem 105 in de studio. Ja, dan uh... ja, kunnen we nog even melden dat Kim Geuritsen van Jong Zandvoort... en uh, die was tegen het hele plan. Ja, tenminste... Uh, ja. En Ronald van Tichelen... Uh, In eerste instantie wist, wist hij het nog niet. En toen uh, uh, uh, Van Tichelen. Van Tichelen, ja. En uiteindelijk is hij wel heel erg omgegaan. En ja. uh, hij heeft uh, wel hele goede quotes over uh, wat hij uh, meemaakt... Uh, doordat hij uh, de mensen die getekend hebben ondervraagd heeft... en uh, daar een hele andere, oh, op die andere, manier. andere ja, uitkomst ja, goed, heeft. Het Pvv uh, zorgde dat het met de meerderheid Precies. 10 tegen 7 werd aangenomen. Denk. Nou, laten we, nou, nog. we gaan uh, we gaan luisteren. Het Badhuisplein in Zandvoort gaat na bijna 40 jaar discussie definitief op de schop. Het plan voor de herinrichting kreeg dinsdagavond de meerderheid van de stemmen in de gemeenteraad. Het ging niet zonder slag of stoot. OPZ brak met wethouder Jan-Jaap de Kloet vanwege de plannen. Een aardig aantal ondernemers tekenden een petitie tegen de plannen... en uiteindelijk stemden drie partijen tegen. Maar het levert ook leermomenten op. En vooral, hoe zorgen ze dat de volgende stap, het uitwerken van die plannen, wel vlekkeloos verloopt? Bij mij in de studio zijn aangeschoven Ronald van Tichelen... Uh, fractievoorzitter van PVV Zandvoort... en Kim Goranson, raadslid van Jong Zandvoort. Dan de reden dat jullie hier uh, zijn. De kogel is uh, door de kerk, in dit geval dan door de raadzaal. Los nog even van de perikelen eromheen. Blij dat, uh, dat deze fase uh, is afgerond. Uh, de, en nou ja, Kim, jij beginnend. Want ja, het, het, was, het was een kluif. Uh, het is zeker een kluif. Dus ja, het is ooit begonnen voordat ik ben geboren. Dus een heel <lacht> grote deel heb ik denk ik nooit meegemaakt. Um. En ik denk dat je als inwoner ook een heel groot deel, in ieder geval voor mij, niet meemaakt. Want je bent zo jong dat het je allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Er gaat iets veranderen en ik denk dat dat goed is. We zijn wel benieuwd natuurlijk hoe lang de rest gaat duwen, duren. Want we weten allemaal, bouwen duurt lang. Het duurt altijd langer dan ik van tevoren hoop of verwacht. Dus ik ben benieuwd hoe het nu met de toekomst ook gaat. En ik hoop dat we in ieder geval met z'n allen iets moois neer kunnen zetten. Want ondanks of je voor of tegen gestemd hebt... is dat natuurlijk uiteindelijk het doel. We willen met z'n allen een mooi centraal plein. Het is het midden van het strand. Um, en eigenlijk ook de weg waar de meesten uitkomen. Ze komen uit het dorp, de Kerkstraat omhoog. En je, dat is waar je terechtkomt. Dus uh, je wil daar een mooi uh, bruisend stuk van maken. Ja, en dat wil je natuurlijk ook zonder al te veel gedoe... en al te veel uh, nou ja, issues. Um, Ronald... Um, het heeft voor best veel onrust en verdeeldheid gezorgd. En jij bent hier dan langer al mee bezig. Uh, in hoeverre denk je dat, dat miscommunicatie uh, een, een oorzaak hiervan is? Uh, gebrek aan informatie en onvoldoende uh, communicatie... en ook uh, in het verkeerde stadium. Ja. Want uh, een van de opvallende dingen... we hebben heel veel mensen gesproken... Ondertekenaars van die petitie. Er bleken ook voorstanders onder te zitten. En er bleken ook mensen bij te zitten. Die was iets verteld waarvoor ze zouden tekenen. Ja, die mensen waren aan het werk. Mag ik even je handtekening? De rest tekent ook. En dan gingen ze weer verder. Dus hoe meer van die mensen wij gesproken hebben, des te genuanceerder werd het beeld. Dus dat er zo massaal mensen tegen zouden zijn, dat blijkt niet het geval te zijn. Oh, Als je... Maar hoe is dat dan gekomen? Want dat komt ergens vandaan. En dat komt ergens vandaan. Nou, ik zal een voorbeeld noemen. Iemand heeft een, ergens een, een, een standplaats. En er staan allemaal klanten omheen. En er komt iemand langs met een petitie. Van uh, wil je even tekenen? Want we zijn hier tegen. De rest tekent ook. En dan, uh, en dan heeft die man die heeft getekend. En achteraf euh, zeggen, ja, maar natuurlijk moet dat, euh, dat, gebouw, dat, dat hotel er komen. Je zegt, maar waarom heb je dan getekend? Ja, euh, hij wilde niet ten euh, overstaan van zijn klanten euh, en dwarsliggers zijn. En er euh, was sprake van sociale druk om, om sowieso te tekenen. En bovendien, als je dan hoort wat tegen mensen gezegd is... als argument om te tekenen... dan valt dan ook nog wat over te zeggen. En natuurlijk heb je evengoed nog gewoon tegenstanders... en het gesprek tussen de wethouder en de ondernemers hebben wij ook uh, bijgewoond... om te horen van wat, waar zit nou eigenlijk de kneep? Waar gaat het nou eigenlijk mis? Want wat zijn de zorgen van mensen? En uh, er zaten ook gewoon uh, duidelijke zorgen bij... Los van zorgen die zeggen van... joh, hoe lang gaat het allemaal nog duren? Want mensen kunnen niet wachten, hè? Want we zijn er nog lang niet natuurlijk, hè? Het nou, ja. PVV heeft voorgestemd. Uh, Kim uh, Jong Zandvoort heeft tegengestemd. Um, samen met Zee en uh, OPZ. Um, Eind december stapten jullie uit de coalitie. Uh, ook jullie wethouder uh, Martijn Hendrik stapte daarop op. De aanleiding was onder andere, maar wel een essentiële... dat er op de locatie van de manege Ruckert minder woningen zouden worden gebouwd... dan in eerste instantie het plan was. Maar jullie stemmen nu tegen deze plannen van het Buitenhuisplein... Tim, in hoeverre is het van belang dat ook binnen de Raad.? Hè, we hebben volgens mij de grootste, nou ja, de best turbulente periode gehad. Um, in Zandvoort, jullie. Hoe, in hoeverre is het van belang dat ook binnen de Raad de neuzen dezelfde kant op staan? Dat we elkaar weten te vinden? Uh, ik denk dat het in elke situatie belangrijk is. Uh, kijk, uh, wrijving zorgt voor. En zijn voor we, we zover al? Zijn we zover dus, binnen uh, de Raad? tegenstellende meningen zijn ook goed. Uh, want. Als iedereen het als, maar met elkaar een is, is eigenlijk ook, eens is, is ook maar gek. Okay. Uh, het is alleen maar goed als mensen ook kritische vragen hebben. Want zo maak je iets beter. Uh, maar ja, kijk, de neus je dezelfde kant op blijft belangrijk. Want je moet uh, op een gegeven moment verder. Uh, en als uh, we nu fase 1 doorlopen zijn en bij fase 2 lopen we vast... Oh. dan blijf je daarachter. Vind achter. jij het wel eens jammer dat je niet meer in de coalitie zit? Nee. Nee nee, nee, nee, nee, mooi, eerlijk duidelijk. Het nee, is altijd mooi om geen twijfel uh, te hebben. Um, uh, Ronald, wat, wat denk jij dat... Uh, wat heeft Zandvoort nodig? Wat heeft de politiek in Zandvoort nodig om ervoor te zorgen... dat we over een paar jaar hier zitten en zeggen... mooi geworden, hè, dat Badhuisplein? Nou, wat zou helpen is dat uh, ja, een beetje... Uh, ja, ik zou het bijna de Zandvoortse ziekte willen noemen in de raad zijn mensen nogal eens met elkaar bezig... in plaats van met het beleid. Kijk, uiteindelijk wil je allemaal hetzelfde. Je zit er voor het belang van Zandvoort en Bentveld. Alleen, als je gaat proberen elkaar vliegen af te vangen... en uh, allerlei bes persoonlijke beschuldigingen heen en weer... en uh, de ene schorsing naar de andere... Uh, ja, de, de, de, de, de, ik, ik, ik, ik merk gewoon op, wat ik op straat te horen krijg. Hè, als ik door de haltestraat loop in de zomer langs die terrasjes. En je hebt het over de Zandvoortse politiek. Dan is het woord zooitje een woord dat nogal veel valt. En uh, ja, dat zouden we onszelf toch uh, mogen aanrekenen. Want uh, hoe kom je over? Kim, herken jij dat? Als een uh, vermeend stabiel bestuur. Ja, herken jij dat Kim? Uh, nou, ik heb het op een uh, andere manier aangekeken, want wij zijn natuurlijk niet zo heel lang geleden begonnen. En ja. ik zei zeuren is makkelijk, maar uh, dan moet je zelf de handen uit de mouwen steken. Linksom, rechtsom, er komt iets moois. Dat gaan we zien, ja. Meneer Van Tegelen? Mooi is ook maar subjectief, hè? Heel goed. Ja, de, een tandarts die dat zegt vind ik heel mooi, inderdaad. Maar nou, de, de, de architect uh, die heeft voorbeelden laten zien... van vergelijkbare projecten in het buitenland... en wat voor positieve effecten dat had op de omgeving. En uh, als we dat ook in Zandvoort weten te realiseren... Ja, dan uh, is het alleen maar mooi. Maar uh, 100% zekerheid hebben we natuurlijk niet. Maar we gaan het in ieder geval proberen. 100% zekerheid, mensen, hebben we nooit. Nee, <coughs> um, uh, Kim Gorenson van Jongs Antwoord en Ronald van Tichelen van de PVV. Heel erg bedankt voor jullie komst. Nou, ik vind dat uh, Ronald van Tichelen uh, wel hout snijdt. Nou ja, als er uh, altijd in een gemeenteraadsvergadering op deze manier uh, uh, wordt gesproken... dan is er niks aan de hand, me. Maar... Het was anders, hè? Ja, het is wel, het is wel eens anders, ja, inderdaad. Uh, ja. Jij, jij hebt meegeluisterd en gekeken? Ik heb gekeken thuis, inderdaad. Uh, via... Maar wat vond je ervan? Nou ja, ik, ik, ik, ik vond de manier waarop uh, bijvoorbeeld uh, Jong Stanford werd aangepakt, dat was wel uh, vrij hard. En dan merk je ook de manier waarop uh, Jerry Kramer uh, uh, zeg maar tegenstand krijgt van de rest. Ja, dat er hele scheve verhoudingen zitten in die raad, dat, uh, dat viel mij wel op in ieder geval. Ja. En uh, kijk, de, de, de argumenten van uh, Jong en uh, OPZ, ja, die waren natuurlijk al duidelijk geworden in de in de uh, commissievergadering. En uh, ik, ik moet zeggen, ze hebben een gedeeltelijk gelijk, gelijk. hoor Ik bedoel, er moeten natuurlijk heel, heel veel zaken nog worden uh, bekeken. Nou, we gaan straks allemaal horen van Jaap. Nou, uh, daar hadden ze wel een beetje gelijk in. Maar ja. goed, uh, heb jij het ook gevolgd of niet? Ja, zeker. Ja, en, en bij ons staat natuurlijk iemand die daar geweest is voor de Stammerse krant. Uh, Jelmer, wat vond jij ja, er uh, uh, nou Het was natuurlijk sowieso een bijzondere avond, want uh, het Bad Huisplein is uh, niet zomaar een onderwerp. Nee. Um, uh, ja, en ik had wel ook wat verwacht en uh, gelukkig duurde de avond niet langer dan half elf. Dus half elf was het, het klaar, vier, ja. Het, het viel ja. Er eigenlijk ja. nog wel mee. Dan kan je zeggen dat want de commissievergadering het... waar ik over geschreven dat duurde die, langer. Die duurde langer, <laughs> ja. Nou ja. Ja, ja, zo hoort het natuurlijk eigenlijk ook. Ja, want, ja, ja, eigenlijk hoef ja. je alleen maar te beslissen inderdaad. Ja, klopt. Uh, uh, maar ja, wat me opviel, kijk natuurlijk de PVV, die zei al fijn begin van de, wij gaan voorstemmen. Dus nou, eigenlijk heb je dan gewoon een meerderheid. Ja. En toch zie je dat daarna gewoon nog de discussie zich eigenlijk vaak gewoon herhaalt. En Klopt, dat ja, vragen ja, ja, opnieuw ja, ja. worden gesteld. En ja. ja, zorgen nogmaals worden geuit. En dat hoort er natuurlijk allemaal een beetje bij. Uh, maar ja, spannend was het op een gegeven moment natuurlijk niet meer. Alleen wel doordat er een aantal keer moest worden geschorst omdat de uh, uh, enige discussie wat op opliep soms. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dat leidde dan tot een schorsing. En ja, dat is altijd zo'n moment in de ja, vergadering. Ze houden dat wel is. van schorsing, hè, inderdaad. Uh, daar houden ze erg ja. van. En uh, nou ja, dat moet ik wel meegeven. Want ik heb hier vorige keer ook een keer iets gezegd: over ja. dat ze dan geen toelichting geven. Dat ging afgelopen dinsdag echt beter. Ja toch? Ze gaven echt op elke schorsing zeiden dus ze even kort, nou, dit hebben we besproken. Ja, Zo ja. deden ze het altijd ja. ook, maar dat was vorig jaar even nergens te bekennen. Ja, ja. dus, ja. uh, maar ja, ja. Die, die ene schorsing met uh, Jan-Jaap de Kloet en uh, Jerry Kramer... He, die een beetje aanvaring kregen met elkaar. Ja, dat was er nou niet helemaal duidelijk waar, uh, hoe dat nou, nou was. Nou, ja, het, het was ook, uh, zeg maar, uh, als luisteraar op de publieke tribune... Uh, zou je ook denken, ja, waar ging het nou precies over? Maar uh, Jerry Kramer, die uh, stelde een vraag... Uh, naar aanleiding van de bezwaarschrift van het Holland Casino die bezwaar te ja. aantekent tegen de recht van de eerste kopen op hun grond. Uh -huh. Alleen de wethouder en eigenlijk ook de raad mag helemaal niet over die inhoud nee, van het bezwaarschrift nee, nee. eigenlijk spreken. Want dat komt nog via een andere procedure. Ja, ja. En wat uh, Janja jap de Clou deed is nou ja, eerst zeggen van daar ga ik niet op in. En toen nog een keer werd gesteld, ging hij gewoon door met zijn verhaal. Dus ja, dat klonde. leidde tot enige irritatie. Ja, en kon ik kan mooi ook wel voorstellen hoor. Maar een bijzonder goed, moment. Ja. Oké, okay, we gaan muziek draaien, denk ik eerst. Even. Ik denk het ook. Ja, trouwens, waarschijnlijk. Uh, ja, we volgende volgende ik, uh, ja, welke muziek gaan muziek draaien. De volgende Zet gast dan? komt nu binnen. Dus, uh... Ik denk uh, Katie Melua. Uh, ja, die zeker. Die meen Bekend natuurlijk van Nine Million Bicycle. Maar dit is een ander nummer. Ja, dit is een andere. He, met met uh, Million Buitgekropen die trainen tijdens een huwelijk van uh, een of andere uh, Marileen of zo in, mm -hmm. in, uh, in Noordwijk ja? in een kerk daar stond ze dat nummer ja van Nine Million de Buitgekropen daar is natuurlijk ook beroemd mee geworden ja. dus uh, goed we gaan verder met het volgende onderwerp en uh, bij ons zit Patrick Berg welkom Patrick Goedemorgen. Uh, nou ja, we hadden het net even over. We gaan niet meer over afgelopen dinsdag uh, praten. Maar uh, wat vond je van die vergadering? Nou, <laughs> ja, uh, verbijsterend. Verbijsterend zelfs. Ja, zelf, ja dat uh, met een document waar zoveel uh, vraagtekens voor blijft... Uh, dat, uh, en, en toezeggingen zijn geweest... dat uh, de meerderheid beslist... weet je, dat is democratie. Maar die vindt het uh, kennelijk op dit moment niet van belang... Wat, uh, wat het casino gebeurt. Weet je, het casino uh, is officieel te koop aangeboden... in de gemeente Zandvoort. En dan ga je nu toch een, een deelontwikkeling doen... terwijl je het plot van het casino... op het Battersplein links laat liggen. Ja. Maar ja, aan de andere kant... er werd natuurlijk gezegd uh, door jullie en door Jong... Van, uh, wacht nu een, een, ja, pauze. een vier maanden. Een paar maanden. Maar in, in een paar maanden is dat ook niet geregeld natuurlijk. In een paar maanden weet je wel of het, of het casino verkocht kan worden. Ja dat, uh, kunnen, ja, dat zou en kunnen. En dat is een belangrij, heel belangrijk punt. Op maar ja, als, je, als, je, als, je dat, als je dat weer erbij gaat betrekken... ...dan, dan kan het nog wel een, een, een twee jaar duren voordat er eindelijk een, nou, een plan ik, ligt. Ik sta tegen de gebouwen aan te kijken wat er 100 jaar staat. Dus ik, ik vraag me af of een paar maanden tot een jaar... Uh, uh, om, om het werkelijk goed mm. uit te zoeken. Of ja. Ja, je kan het maar één keer goed doen. Je ja, kan het maar, keer kan maar één doen. keer goed doen. Maar even voor alle duidelijkheid. Patrick Berg is... Uh, uh, Karte Karte met, nee, nee. Ik ben raadslid. Voor Kurovol, de, ja. de oudere partij Zandvoort. Oh, ja. En uh, ja. daarnaast ondernemer. En nog initiatiefnemer ja. ja. voor schoonwandelen. Waarvoor ik eigenlijk gekomen ben. Ja. Ja. Nou, nou, nou, dan, dan gaan bedankt, we het ook over uh, hebben. Bedankt dat je hier was. Nee, we gaan het hebben over schoonwandelen. Want Patrick is de...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 dat zou je zeggen. Ja. <laughs> Dat is een politieke antwoord. Ja, okay. Maar um, tijdens corona, um, toen liep er, liep er een echtpaal langs. En die vroegen van, hey, wij zijn nu iedere dag aan het wandelen. Omdat we toch uh, met corona, en dan moet je afstand houden. En we willen toch buiten zijn. En, en we willen één keer per week zo'n zo setje. Waar hou je zo'n zo schoonmaak Ja.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 Weet je, het, het centrumgebied, weet je wel dat eigenlijk daar uh, publieke werken vaak ja, loopt. Dus, dus, dus, en elke, elke dag die, die veegwagen door, dus door het door Dus daar denk mm -hmm. ik van, hé, hey, dat, dat zal vast wel opgepakt worden door, ja. door, door die groep. Door, door het gemeentelijke ja. apparaat. En, en voornamelijk in Noord, of de Boulevard, of op de San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 hoe, uh, dat we zichtbaar zijn. Dat mensen ook weten wat we daar doen. En, en, en uh, dat je voor de veiligheid wel goed herkenbaar bent. En over complimenten en, gesproken. Je bent uh, uitgeroepen tot de meest duurzame inwoner van ja, Zandvoort. Hè? Ja, ja, ja, dat uh, is wel heel wat te gek. Dat was leuk. Hartstikke hoe, ja, een dat mooi, compliment. Ja, een mooi compliment. Ja, compliment is dat eigenlijk wel een ja. compliment voor onze groep. Precies, Zoals precies. eerder gezegd. Ik, doe het, ik, ik ben wel initiator. Maar uh, Femke Dijken, die. Pal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 Weet je, het is iedere keer wel één of ja. twee nieuwe gezichten die, die zich een uh, keer aandienen. Ja, hoeveel, want het, hoe, sorry. Ja. Uh, hoeveel halen jullie op? Hoeveel vuil? Ik, ik, ik heb geen idee, want ik weeg het niet. Maar is maar, het veel? Ja, het is veel. En het fijne is wel dat ik nu van, van uh, Spanenlanden uh -huh. en, en, uh, een kaart Pot, heb gekregen. Potje. Dat ik in een pas, dat ik in alle ondergrondse bakken okay. het vuil onderweg... Oh, dat is handig. Dat kan ja. doen. Ja. We hebben in het begin maakten we wel mee dat, spa dat uh, de handhaving langs zee. die zag ons dan lopen. En dan was uh, die handhavers die waren echt zo attent om. Want toen had ik nog niet zo'n toegangspas. Om die uh, bakken, bakken. Want die hebben wel zo'n toegangspas. Om die bakken even voor ons ja, te houden. Ja, ja, ja. Maar jullie lezen, jongens. Wat dat betreft, weet je. Uh,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 En de ene groep loopt via ja. oh, ja, ja, ja, ja, ja. de route A. Ja, en dan verplaats ik mij. Want ik heb ja. nu zo'n ja, schilderskeet zou ik het bijna willen noemen. Met OPZ-rippen erop, met, hè? Nee, nee, met schoonwandelen, oh, oh, erop zo, okay. en een, uh, en een uh, logo van een bak koffie. En dat we ja. zandvoort mooi willen maken. Mm. En in die, normaal moest ik al die attributen... Want ik zorg dan dat die knijpers er zijn en de afvoeringen. En die moest ik uit mijn schuur pakken en die moest ik in mijn auto. zetten. Ja, en, de, en nu de, heb je daar een... Uh,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 zwervervuil zeg maar ja ik wil niet stigmatiseren je hoeft er geen noord te zeggen of zo maar er uh, zijn er wijken ja, ja, denkt... ja noord is wel een wijk waar we waar we uh, waar je een regel... deel van regelmatig de loskomen ja, jaar, waar ja. Wel regelmatig zijn ja. Uh, en daarnaast natuurlijk de noordboulevard ja. omdat daar hele slechte afspraken over zijn tussen de provincie en de gemeente zandvoort okay, ja. uh, de, de strook tussen de tussen de rijbaan en de busbaan ja. uh, die uh, wordt eigenlijk alleen maar onderhouden door de provincie. Want de hmm. gemeente heeft daar geen opdracht voor, zeggen ze. landen. Hmm. Ja. Dus daar blijft heel vaak uh, zwerfafval... en, en, en wat er door de boulevard wijd.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 Hey, en geld is dan en geld, toe wel overtoeel... Uh, geld hebben we wel uh, regelmatig brusjes, zo vijf, vijf, gevonden. Dat zijn oh, leuke dingen. Ja, ja. Uh, ja hoor, van uh, rolletjes 2 euro tot... Ja, echt waar, Ja hoor. Uh, mogen ze die je zelf houden of niet? Of uh, moet je het bij jou ook inleveren? leveren? Nee, dat is voor de koffie en de cake. Oh. Nee, dat mogen nee, de mensen zelf houden. Uh, dat is gekkerheid. Nee, dat mogen de mensen zelf houden. Um, ja, en, en. Dus ja, je vindt wel ja. al, iedere keer wel bijzondere dingen. Leuk. La, laatst in uh, achter van Lennonberg in dat speeltuintje, dat je een BH vindt. Dat je denkt met nee, je oh, ja? gooit er nou een BH Die de wordt de niet van jou dan. Uh. Nee, weet je, nee. En, we, we, ja. dan stuur ik wel Spaanlanden een bericht van. Hey, als je dan kijkt, was er, was speeltuintjes, dus dat er in dat hele speeltuintje geen één prullenbak staat. Ja, ja. ja. Dat is ook fout. Ja. Ja. Dan is het ook niet verwonderlijk dat als kinderen met een pakje. Uh, pak je drinken uh, daar, daar zitten te spelen. Ja. Dat, dat er een vuil achterblijft. Ja, ja. Weet je, want de kinderen spelen weer verder en vergeten ja. pak ja, dat pakje Ja, dat is kompsen. waar. Maar waarom zet je in de speeltuin ja. geen vuilnisbak neer? Ja. Weet je, ik af en toe. dan stuur je een bericht naar euh, Meldpunt van de gemeente. en uh, het is geregistreerd, maar vervolgens hoor je weer niks. Ja, ja. Dan denk ik, ja, hoe ja. ja. dan? Yay, aan de andere kant, ik heb dan een hond. en die zakjes vind ik. waanzinnig uitkomst. Als ik in Amsterdam loop met die hond.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 dan in, in die, in die, in die, heb je een heel smal groen strookje in de hele Flemingstraat mm -hmm. En daar hangt er dan zo'n vuilnisbak. En die zit tot aan de nok toe vol ja. met poepzakjes. Ja, Lege, is dat niet ja. leeg. Maar het ja. kost natuurlijk ook uh, manuren bij Spanerlanden. Ja, maar... gelukkig, gelukkig is er een motie aangenomen dat we meer, meer, willen ja, er dat meer zwerfafval ja. uh, wordt. wordt ja. uh, en meer vuilnisbakken worden neergezet. Dus die uh... motie is hopelijk een oproep. Om Spaanlanden ook die te, te maken. Ja. Vooral ja. meer pullenbakken neer te zetten. Want ja. uh, daar begint het ook een beetje mee. Absoluut. Met. En het begint natuurlijk ook bij kinderen. Hè? Nou ja, goed. Uh, wat Je er vertelde is... ja. Ja. Ja, ik vertelde net. In het voorgesprek uh, hadden we het over. Uh, uh, wat jullie willen op scholen. Nou, ik, ik, wat... ik, ik kreeg nu. Ik van twee verschillende scholen. Maar de eerste die is, is echt. Uh, die, die ga ik volgende week mee een, een datum prikken. Uh, dat is de Oroi Nussenschool. En die wil met alle kinderen. Uh,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 afvalzakken voor gemaakt. En uh -huh. dat maak ik van een uh, mayonaise emmer. Die snijkt, oh, yeah? er ah, ja. dus snijkt ja. de onderkant ja. snijkt er vanaf. En in de, in de deksel snij ik een gat erin. Oh, en dan heb je, ja. uh, dat kan je met de pedaal zakken. Want die grote ja. ringen ja. zijn ja. veel te lang en veel te zwaar ja. voor de kinderen. Ja. Ja. En met zo'n klein zakje met de pedaal emmer zakje, mm -hmm. dat, dat kunnen mijn kinderen al makkelijk tillen. En dat, is, dat weet niet zoveel. En, en dan krijgt de ene een, een, zo'n afvalring... en de andere kind krijgt een oh, okay. kleine knijper. Oh, en ja. dan kan je met 70 kinderen... tegelijk in groepjes van twee ja. kan je lopen. En dan heb ik ook weer ja. allemaal van die... Uh -huh. oranje, Hes oranje, Hes oranje hesjes voor de kinderen... dat ja, ze veilig uh, kunnen veilig lopen. Ja. Met, de, met de lagere klassen blijven we dan op de uh -huh. schoolplein...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 een goede naam ja. trouwens. Ja, schoonbeelde voor. standvloed. Maar uh, die scholen, want er is, er is nog een school ja, aangemeld. De handischaf, ja? die heb ik, uh, een, een, een, een lerares heb ik... Uh, Carina? Ja, Carina. Onze Carina. Die heb ik, uh, ja, ja, die heb ik uh, ook meegesproken en die gaf ook aan dat ze het graag wilde uh, in het voorjaar. Uh, ze heeft nu wel mijn telefoonnummer, maar ik heb met die nog niet een concreet... Uh, maar. maar wil je meerdere scholen bij zich trekken. Als het Weet je, ja, met kinderen absoluut. begint het om, ja. om, om besef te krijgen. Je maakt heel uh... vaak in jeugddebatten mee dat kinderen dit een heel belangrijk vinden. Ja, ja, nee, ja nee, dus zeker. zeker ja, ja, dus ja. ja, dan is het. Weet je, uh, ja. ik, ik vind het. Uh, het lijkt mij goed voor de kinderen om te laten zien: van, hé, wat ligt er in je, in je eigen woonomgeving? Ja en wat voor moeite is het om het even in je zak te houden en het bijzonder ja. neer te houden. Ja. Ja. We hadden vorig jaar tijdens de Grand Prix uh, dagen, hadden we die, die man rondlood, ik ken zijn naam Paul, niet meer. Paul Ween, ja, Paul Helder, de, Wees of zo, ja. Ja. ja. dat was ook wel mooi, hè, dat, dat ja, hij uh, dat, ja, die, dat, die, die, dat deed. Die, die namen, die was, iedere dag was die, uh, deed hij zo'n Geweldig toch? Volgens mij is hij, is hij vandaag weer actief. In, ja, bij het museum. Bij het ja, dat klopt, museum ja. Ja. ja. Inderdaad, ja. Maar het is ja. ook wel mooi, dat hij ja, dat ja, doet natuurlijk. Ja, hij heel veel.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 ja, hey, nou, die, duidelijk. En hey, hey, nou, ik nou, heb nou, twee nou, mensen die nou, hebben geen Facebookpagina hebben. Uh, die weten mij wel te vinden en die heb ik dus met afgesproken. Die stuur ik die donderdag. Een persoonlijk sms-berichtje een uh, ja, ja. sms van hey, deze okay. zaterdag niet of je tijd hebt, maar deze zaterdag starten we daar en uh, we hopen je te zien. Hey, ook al he? heb je geen Facebookpagina, spreek me gerust een keer aan ja. en dan krijg je een persoonlijk bericht. Mag ik je nog één vraag stellen? Want we gaan het straks hebben over uh, stoppen met roken. Dat zou je ook wel uh, willen, hè? dat iedereen stopt met roken. Dat is worden je niet, vrouw. ja, ja, Worden jullie niet helemaal gek van de sigarettenpeuken?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 uh, galerijen, mensen gooien ze staan te roken op de galerijen, ja. want ze willen niet meer binnen roken tegenwoordig, maar dan ja. gooien ze een peutje gooien ze allemaal over de reling heen. Ja. Ja. In ja. hun eigen leefomgeving. Ja. Ja. Dus je afvraagt van hoe dan? Hey, nou. en, en dan nog één vraag over de helm. de helmgras uh, is ook niet bevorderlijk hè? Voor, uh, want alles blijft erin hangen, papiertjes en weet ik het allemaal. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, uh, het, het, het, het helm groeit wel heel hard. Dus, ja, maar <laughs> nee, er blijft ook het, een hoop ja, Er blijft, het blijft wel een, uh, absoluut een hoop liggen, maar uh, zoals afgelopen zaterdag, we zijn al twee maanden achter elkaar uh, de Helm in, in uh, Kameling Onderstraat losgelopen, omdat daar zoveel ligt. Ja? ja, dus ik, ik begrijp wat je zegt, maar. Ja. Um, het is de, ik, ik weet niet of wat, wat, wat landen daarvoor uh, aanpak op heeft, want dat is een beetje jammer dat op het moment. Uh, uh, ik had met de vorige uh, regisseur in uh, bij ik heel goed contact. En nu is er, is er veel wisselingen geweest. Ja. En is het contact is, ben ik beetje eigenlijk fijn van hey, wie uh. is er aanspreekpunt? Ja, ja, ja, ja, ja. Of, uh, dat is wel een beetje jammer. Dat dat soort ja. uh, communicatie nu gelooft, ja. omdat er heel veel wisselingen ja. zijn. Ja. Ja. Nou, ja. Um, um, bedankt. Ik vind het een mooi verhaal ja, wat ja, gehad. En uh, ik hoop dat het gaat lukken met die uh, scholen inderdaad. Ja, en, uh, nou dat. Uh, ja, voor een uh, schone zandvoort, zullen we zeggen. En dat er ja, steeds meer mensen zich ja, aanmelden. En al, ja. Ja. ja, en met de scholen, dan zijn die vrijwilligers ja. die dus meegaan op het zaterdag. Er zijn er al uh, een stuk of acht enthousiast van om uh, daarbij te helpen. Leuk, Weet leuk. je, alleen ja, 70 ja. kinderen opletten, dat wordt een uit ja. ja. Het is een, alleen een beetje rot tijd, want die, als jullie aan het zijn, dan kunnen ze niet naar uh, Goedemorgen Zandvoort luisteren. Dat is nou wel jammer, uh, natuurlijk. Ja, ja, dat een want het beetje, begint om ja. tien uur, hè? namelijk. ja, ja. ja, ja. Nee, maar maar in ja, ieder geval. Ja, jullie, uh, jullie moeten alleen iets beter bekendmaken wanneer het wordt uh, herhaald, jullie uitzendingen. Maandag, dat maandag, zo. Maandagmorgen ja, zet, om tien uur. zet dat ook in jullie uh, Facebookpagina. Als ja, dus je ja. maar eerst zet van hé, hey, dit, dit is een okay. uitzending. Is dat er gerust bij? Herhaling is maandag dat er nou. ik zet het op tekst -tv's en dat oh, zet ik goed. er wel bij. Goed zelf. Maar uh, goede tip, goede <laughs> tip. Je is die vol met goede tips. Je zou de politieken moeten gaan. Komt uh. ja. hey, ook goed. Mag ik je <laughs> ja. hartelijk bedanken voor goed je komst. Uh, okay. De volgende schoonmann, uh, wanneer is dat? Uh, de laatste zaterdag uh, van de maand, uh, ja, 27 hè? 27 maart uit oh, Oké, okay. nou ja, ja dan. Uh, ik ja. hoop dat er dan een mannetje mee lopen. Ja, dat om uh, meelopen. Ik, ik, heb, ik heb spullen genoeg bij me, je okay. gaat me niet verrassen om, om uh, met de te grote groep te komen. Nee, Nou, heel veel succes. succes. Hey, hartstikke bedankt, Patrick. Okay, en een goed, goed weekend nog. Dank je So een Belgische zangeres, hè, Hans? Een indie-pop zangeres. Klopt, ja. de, uh, klopt het of niet? Ja, nou, ik ken eigenlijk alleen het nummer, maar ik had geen idee wie de artiest nou, is. Nou, dus, ik had het wel, hoor uh, je gezegd. Sylvie wel lekker luisteren. Sylvie Kroijs, ja. Nou goed, we gaan nu luisteren naar. Uh, ja, wie is de volgende? Oh, dat ben ik zelf, hè? Ja, ja jij bent nee, de volgende <laughs> gast. Want, <laughs> ja. want Hans, uh, volgende week vrijdag klopt. komt er in uh, het café Lauren Hardy een um, uh, Formule 1- uh, quiz. Ja, klopt. Ja. Het is niet de eerste keer, want het dus, is al de derde. En, en die, die stel jij samen? Die stel ik samen, inderdaad. Ja. Ja, we hebben het uh, twee jaar geleden voor de eerste keer gedaan. Uh -huh. en, uh, of is het wel drie jaar geleden. Oh. Maar in ieder geval, het is voor de derde keer. Het eerste jaar hebben we het met uh, teams gedaan. En dan uh, moesten naar voren komen. Dat was team tegen team. Maar ik heb het vorig jaar anders gedaan. Ik heb uh, uh, dat schriftelijk, uh, gaan we dat nu doen. Dus uh, iedereen krijgt uh, tien vragen en dat vijf rondjes. Dus ik heb vijftig vragen samengesteld uit de rijke historie van de Formule 1. Uh, ja, en, en dan kunnen teams zich uh, uh, kunnen, kunnen laten zien wat ze ervan weten. Ja, en Jij bent uh, als uh, hoofdredacteur mee geweest hè? bij het AD? Nee, nee, ik ben uh, souschef geweest. Oké, okay, ja. van sport. Ja. Jij hebt heel veel... Uh, Grand Prix meegemaakt live. Ja, ik heb er uh, zeker een stuk of honderd wel uh, live, je dat live gedaan. dat? Zoveel? Ja. ja, ik denk het wel, ja. En ja. van Japan tot uh, Brazilië tot uh, Australië. Australië, het ja, overal ja, geweest, ja, hè? Ja, overal geweest, inderdaad. En ja. het is in welke tijd was dat? Dat was in de periode van uh, Max Verstappen is dat een beetje begonnen. Maar ik, ik van was, Max of van, uh, van uh, Jos? Uh, sorry, sorry, Jos verstappen, de vader ja? van Max. En die begon in 1994. En toen zijn ja. we, we het echt, uh, had ik soms een jaar pas ook. En, uh, maar daarvoor was ik ook al voor de krant, uh, voor het Algemeen Dagblad, zeg maar, uh, bezig. Want ik ben bijvoorbeeld ook bij de eerste overwinning van, uh, van Ayrton Senna geweest. Is dat zo? Ja. En waar was dat? Dat weet je toch wel. De eerste overwinning van Ayrton Senna? Ja, maar Senna. dat is even de vragen, is dat ook namelijk. <laughs> dat weet je toch wel. Weet je, weet je dat echt niet? Nee, nee, nee. nee. nee het was 1985 in, in, 85 in uh, Portugal, in de stromende oh, ja. regen. In, ja. Daar uh, had hij zijn eerste overwinning, ja. maar 1985 kunnen aangaan. Hij was net zo goed als Max, hè? Uh, Ongeveer. Ja. Nou, ja, ja, ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Misschien ja. nog wat beter hoor. Ja, denk jij? Ja, ik denk het wel. Ja, meen je ja, dat? Denk ik het wel. Dat hoor je niet vaak. Nee, maar het was gewoon een race, puur zang. Die hele eerste zijn. Ik bedoel, uh, geweldige coureur. Ja, zeker. En hij kon er hopen. Uh, Heb jij hem wel eens gesproken? Nou ja, in, in sessies van, uh, hoe heet het, uh, uh, een een is het, Eén op één is altijd al lastig geweest met die coureurs. Mm -hmm. Maar een groepje journalisten wel, inderdaad, ja. ja. Nou goed, uh, ik denk dat we zo'n 12, 13 teams hebben uh, komende vrijdag, hoop ik tenminste. Uh, want ik begreep dat jij ook mee. Uh, gaat ik doe om. ook mee. Heb je al, al ingeschreven? Ja. Uh, nee, dat toch? Oh, maar niet. dat ga ik wel voor je doen toch? Ja, met Mike. Met Mike. Mike Koopman. Eh, ja. ja, Mike Koopman. En Mike weet uh, voornamelijk vrij weinig van Grand Prix. Oké, okay. maar dus, uh, jij wel toch? Jij... Ja, een beetje. Oh, Oké. Okay. Maar vorig jaar heb ik ook meegedaan. Ja. Maar het was niet echt dat je denkt van uh, spectaculair. Heb je vorig jaar meegedaan? Ja. Oh, dat weet ik niet meer. Maar ik vond het wel heel gezellig. Ja, tja, sowieso gezellig Kijk, en avond, en daar natuurlijk. doen we het voor. En daar doen we het voor. De, ja. dus maar raad, raad... hoeveel mensen kunnen er nog meedoen? Nou, ik denk, als er nog vijf of zes bijkomen, teams, ja, ze kunnen gewoon ergens gaan zitten. Een team van twee man, hè? Uh, team van twee personen, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, die kunnen overal gaan zitten in het café. En mm -hmm. ik heb een, een vrij luide microfoonstem. Dus dan, uh, en dan gaan we gewoon vijf rondjes. En, en, en Ron van uh, Laura Hardy, Ron... Uh, Brouwer, die, die want na zeg maar, die vragen komen de antwoorden voor de nieuwe vragen komen. Oké. Okay. Oh, en hij, leuk. hij uh, doet dan ook filmpjes en zo en foto's. En uh, daar zorgt hij weer voor dan. Ja. Uh, dat is veel voor... vragen over het circuit van Zandvoort? Ja, veel vragen over het circuit van Zandvoort. En uh, ook van de laatste Grand Prix natuurlijk. Mm -hmm. uh, algemene vragen over het circuit. En uh, uh, algemene vragen over het hele seizoen, zeg maar. Dus dan... Uh, uh, en, en, en ook wel uit het verleden. Ik je mag uh, niet googelen, Nee, je mag niet googelen. Nee, dan moet de telefoon. Dat vind ik worden. dan weer jammer. Nee, telefoons, uh, <laughs> telefoons worden, telefons worden, worden kas, ja. Ja. nee, telefoons worden verzameld en die worden dan meegegeven aan Patrick Berg. voor. <laughs> <Die> <laughs> nee, dat ze verkopen. Nee, het is niet bedoeld dat je gaat googelen. Dat is, is niet zo leuk voor de anderen ook. Nee, dat ja. begrijp ik. Nou. Nee, natuurlijk. Uh, Wat de vorig jaar. Uh, maar ik vond de de vragen vorig jaar vrij pittig. Ja, nee, ze zijn nog pittig. Maar ja, je moet wel. Zeg maar een beetje pittige vragen er doorheen doen. Anders wordt het allemaal uh, iedereen alles goed, weet je wel? Dat moeten we niet hebben. Maar. Ja, dat is waar. En uh, ja, je zou zeggen: vijftig vragen, drie jaar achter elkaar. Uh, dan moet je nog uitkijken, je niet. Uh, ja, de, die, die je al gebruikt gaat dubbelen. hebt, zeg maar. Ja. Maar ik heb een paar boeken, daar staat zoveel in uh, over. over uh, ja, maar, en, maar um, um, wat we over vragen. Uh, ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet meer. Ik weet wel wat ik ga antwoorden, maar ik weet niet wat je <laughs> Nee, de, de, de, de vragen die zijn, uh, ja, waar, waar, waar, haal je uit boeken en uit, uh, ja, ja. Uh, uit het verleden? Hoe doe je dat? Nou ja, goed, uh, de bekende namen in de Formule 1, ja, die, die kent iedereen wel natuurlijk. Ja. En, uh, je maar de onbekende namen? Daar zijn er ook heel veel er van. Er zijn er ja? ook heel veel van. En, uh, ja, maar als je die gaat vragen, dan uh, weten heel weinig mensen dat ja. natuurlijk. Precies dat je er een keer er één tussendoor moet, maar, uh, kan doen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar het team wat won, Olof van Jolen. Uh, die, die wisten veel hoor. Die wisten ja. heel veel. Doe niet meer mee. mee? Doe weer mee, ja. ja en dus Erik jammer. Weijers. Ja, ja die drie, weet ook veel. Erik, die doet ook mee. Oké. Okay. Dus uh, ja, die weet ook ik veel. wil niet zeggen dat je kansloos bent. Maar, <laughs> maar redelijk. Nee, ik weet al wat ik wil vragen. Ja. Uh, lijkt het op een, een, een bestaande quiz? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee? Echt, nee, ik maak mijn eigen vragen. Weet je wel. Maar goed, in ieder geval. We kunnen nog aanmelden via info... Uh, uh, Laurahardy.nl. Ja. Uh, of je kan je opgeven aan de bar. En ik ja. hoop dat er nog wat mensen meedoen. Want ik krijg het teken dat uh, we gaan afsluiten, bijna. Het, Heel goed. Uh, eerste uur? Het eerste uur. En uh, volgende, volgende uur hebben we weer een paar interessante gasten. Onder andere dan. Uh, onder wie? Uh, onze wethouder. Onze wethouder.